Kees Groot met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijksma wil opheldering van TransLink, het bedrijf achter de OV-chipkaart. Vandaag werd bekend dat TransLink in vijf jaar tijd 55 miljoen euro winst heeft gemaakt op de OV-chipkaart. Dijksma vindt dat dat geld niet naar de aandeelhouders moet, maar naar de reiziger. Volgens haar is dat logisch, omdat TransLink geen winstoogmerk heeft. Volgens consumentenorganisaties was de afspraak dat de OV-chipkaart alleen kostendekkend zou zijn. De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de mogelijke benoeming van ex-staatssecretaris Teven tot lid van de Raad van State. Zaterdag meldde NRC dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken hem hebben op voorgedragen. Veel leden van de oppositie zijn kritisch, onder meer vanwege zijn rol in de teven deal met een crimineel en de nasleep ervan. Regeringspartijen VVD en PvdA zeggen dat er nog niemand benoemd is, dus dat er geen reden is voor een debat. De Democratische Partij in de VS wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar banden tussen de regering van president Trump en Rusland. Aanleiding is de affaire rond de opgestapte veiligheidsadviseur Michael Flynn. Die had al voor de inauguratie van Trump contact met de Russische ambassadeur in Washington. Hij zou daarbij verlichting van de sancties tegen Rusland hebben besproken. De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zegt dat het Amerikaanse volk het recht heeft... om te weten hoe stevig Ruslands financiële, persoonlijke en politieke greep is op president Trump. Het weer, vanavond en vannacht wordt het helder en koud. In het noorden, midden en oosten daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Morgen stroomt milde voorjaarslucht het land binnen. Op de Wadden wordt het dan 8 graden en in Limburg tegen de 15 graden. Vanaf donderdag valt er dagelijks een bui. Dit was het NOS-show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand staat nog file rijden op de AC Utrecht-en-Bos. Tussen Nieuwegein en Vianen na een ongeluk. En op de A15 Europort Rotterdam bij knooppunt Vaanplein. Daar staat een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 als het je spijt, dan bij mij. Of ben ik je kwijt? Is er nog liefde? Of is het voorbij?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 als het je spijt, of ben ik je kwijt? wij hier op CFM en Zandvoort Mike Dane. Elf maart is het zover. Dan geeft hij zijn CD-presentatie in Olympia in Haarlem met diverse artiesten. Dus dat uh, wordt uh, hartstikke gezellig, denk ik. En... Uh dus uh, we gaan er uh, zeker uh, meer aandacht aan besteden. Volgende week is hij hier in de studio om daarover te praten. Over zijn nieuwe single Geluk. En uh, het hartstikke gezellig dat hij daar tijd voor hebben gemaakt. Volgende week sowieso een hele drukke uitzending. We hebben Mike Dana natuurlijk. We hebben uh, Dick Tracy van uh, The Carnival. Dus we maken er een beetje een carnivalsuitzending van. En uh, we hebben Dominique uh, van, um, van Utopia in de uitzending. Dus uh, dat wordt... Echt een drukke uitzending. Want we hebben ook nog Paletti. En dat is natuurlijk wel een uh, zangeres. Die uh, wel een feestje weet te maken met carnaval. Dus een bomvolle uh, uitzending. En ik probeer ook de grote carnavalsman uh, André Pronk in de uitzending te hebben. En uh, niemand minder dan... Uh, Johan Flemings gaan we ook proberen. Maar dat uh, is hij is nog eventjes, uh, nog niet zeker. Maar we gaan wel proberen om hun te bellen in de uitzending. Dus het wordt denk ik een bomvolle uitzending. En uh, ik denk dat we ook een uurtje langer doorgaan. Dus drie uurtjes, zie je van middenavond live. Maar dan met een carnavalstintje. Net als dat we vandaag love-songs hebben. Of Nederlandse love-songs. En uh, wil, je dat, uh, wil je er eentje aanvragen? Dat kan 023 573 0393. Nogmaals, 023 573 0393. We bellen ook zometeen met Drieser. Ik heb net contact gehad op de app over drie kwartiertjes gaan we hem bellen. Dus kwart voor gaan we bellen en dan uh, gaan we natuurlijk zijn uh, nieuwe liedje uit, uh, laten horen. En ik ben ook benieuwd hoe het met zijn grote vriend Gunter gaat. Want die lag in het ziekenhuis na een optreden van Dries uitgegleden zijn op uh, de dansvloer. Dus uh, ik ben daar uh, heel erg uh, benieuwd naar. Wij gaan de volgende plaat draaien en dat is Mr. Blue van uh, ja, niemand meer dan René Klein. Die. And the only sound, the wind that fills a tree Even colder comes the moon And though it never seems too soon Sudden stillness as the rainfall starts to freeze I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you And no matter what you do When you're lonely, I'll be lonely too Oh Mr. Blue, I'm here to stay with you And no matter what you do When you're lonely I'll be lonely too A young girl she she's shaded Bears the scars that never faded Of the baby that was born on Christmas Day While the heavens sing their song A the child's life is never long Cause the food supplies will only last a today I'm Mr. Blue I'm here to stay with you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 Het blijft een mooi nummer. René Klein met Tadeu, Mr. Blue. Jammer dat deze man niet lang meer heeft geleefd na uit het uitbrengen van dit nummer. Want hij had uh, flink doorgebroken. Want uh, hij heeft wel een hele mooie stem. En hij heeft hele leuke. Een heel mooi liedje uitgebracht. Mr. Blue. Hier op CFM uh, Zandvoort. Heb jij ook een plaat die je aan wil vragen? Dat kan 023 573 0393. Of wil jij, een, uh, ja, wil jij een Valentijsgroet uitbrengen op de radio? Bel dat nummer ook. En dan komt dat vast uh, goed. Ja en uh, hij komt binnenkort uit. hè. Ik geloof ik komt hij over een paar dagen uit. De 17e. De nieuwe single van Yves Berensen. En uh, ja, wij uh, gaan uh, natuurlijk zijn uh, plaat even draaien. En uh, dan heb je heel veel als je naar de liefdesplaten kijkt, die je uit hebt gebracht, het gaat, oh, het is zin in jou, voor jou en droomvrouw. Nou, zullen we deze vaandijsdag dan maar droomvrouw draaien? Doen we gewoon. Dit is Droomvrouw van Yves Berendsen. En volgende week draaien we zeker zijn nieuwe single hier op CFM Zandvoort. Van uh, Yves Bernis hier uh, op uh, CFM uh, Zandvoort, het lekker station van je regio. Heb jij ook zo'n favoriete uh, carnavalsplaat? Uh, laat het weten via onze Facebookpagina. ZFM hem in de avond live. En wij draaien hem volgende week. En hij zou zeker langskomen. Bijvoorbeeld, er staat een paard in de gang. Maar uh, ook uh, liever een worst in mijn kont dan een. Uh, nou weet ik hem niet meer. <laughs> nee, laat maar. Dat die gaan we niet draaien, denk ik. Want uh, mijn collega. Uh, collega Fred, die heeft deze aanvraag een keertje gekregen van, uh, van iemand. En hij weigerde hem te draaien. Dat weet ik nog heel goed. Want uh, ja, maakt toch niet uit. Ik uh, verklet iets, maar dat maakt ook helemaal niet uit. In ieder voor je luistert nog steeds naar CFM uh, Zandvoort in de avond live. En uh, wij draaien natuurlijk de favoriete liefdesliedjes. En uh, ja, en dit is er eentje van uh, Doe Maar en uh, Gersperdoel hier op CFM Zandvoort. Ik voel jou, met jou wil ik wel kids Hang hier met mijn band. wil jou het liefste wiepen Jij bent mijn caries van houden, zij is niet eens mijn type Zij is niet eens mijn type, maar wees nou niet zo naïef Ik pas zoveel beter bij jou, want ik ben toch veel liever dan lief En oké, okay, ik heb me streken, jij mag alles van me weten Maar als je je hart niet met me wilt delen, zal ik hem wel van je moeten zijn. Ik vind je, pas, je, bij, je bij mij, mij, Foto's, jij komt voor in al mijn dromen, in een wit-zwarte kimono. Vandaag ben ik jouw thuisreumer, oké okay, misschien is hij knapper, maar ik ben stoerder en ik kan rappen en ik kom net fresh van de tijd. pas, je de Gerstpar doel met uh, ja in ieder geval uh, met wie weet ik niet uh, zeker ik ben het even kwijt. ik ben even de weg kwijt hoor dat kan ook wel eens uh, gebeuren omdat ik ook iets aan het zoeken ben en ik dacht het te hebben maar ik heb het gewoon niet oh ja ik heb hem wel het is uh, tijd uh, voor de TV tune deze man die zit al twintig jaar op televisie met dit programma en dan heb ik het niet over ik heb het gewoon over een programma van Robert de Brink en dat is um... ja. Ik ben live en mijn laptop die is ook live geworden. Dus ik word helemaal knettergek. Nou, maak dan niet het nieuw geval het programma van Robert de Brink. Zometeen uh, hier op CFM Zandvoort. Um, ja, hebben wij natuurlijk altijd de TV-tune. En uh, ja, dit. Uh, dit, uh, ja, dit uh, dit programma is al meer dan twintig jaar op de buis op RTL 4. En deze man uh, ja, presenteert uh, dit programma ook altijd met passie. En uh, er is er natuurlijk een Valentine's versie van. Die waarschijnlijk zometeen op televisie is. Maar er is ook altijd een kerstversie van. En dan heb ik het natuurlijk over het programma Al Je Niet Is Laf. En dan is dit natuurlijk de begintune van de tv. Vandaag de tv tune van deze week. Al Je Niet Is Love.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 is all you need tv tune van deze week. Al jullie niet is love hier op CFM Zandvoort. Heb je verzoekjes 023 5730393. 0393? Laat ons ook weten via Facebook. Zfm in de avond live. En um, ja. Uh, wil je gewoon een leuke berichten ja, achterlaten. Dat kan ook naar de piep natuurlijk. Of gewoon natuurlijk hier op uh, CFM uh, live. Uh, kan jij je, ook je doen... voor je grote liefde natuurlijk. Dat kan allemaal hier op uh, ZFM, ZFM uh, Zandvoort. En uh, blijf lekker luisteren. We zijn hier nog een half uurtje. Zometeen uh, kwart voor acht. Dries Rolfink hier in de uitzending. En uh, we gaan nu luisteren naar het volgende plaat. Jan Smit met Recht uit mijn hart. Aangevraagd... door... Ron de Bruin uit Zandvoort. Was even zijn naam kwijt. Sorry. Ja.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 Er een hart zolang ik leef. Recht er mijn hart omdat ik geef. om jou en wie je voor me bent, ik mis je er niet. Jij bent wat ik nodig heb. Je houdt me op de been. Zonder jou en al jouw liefde ga ik nooit meer ergens heen.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 Moment. Jan Smit met recht uit mijn hart. En, uh, ja. hey, uh, tja, bij uh, Valentijsdag hoort ook al een beetje een tegenhanger. En, uh, je bent lief voor elkaar, je bent liefdevol voor elkaar. Maar het is nu tijd uh, voor, voor, een, uh, voor een plaat... En uh, die plaat uh, is al heel oud. En deze vrouw is vorig jaar uh, over, uh, overleden. En het uh, was wel een vakvrouw, en ze wist wat muziek maken was. En uh, ja, dit is de plaat uit de oude doos: de letterlijke plaat uit de oude doos, want hij doet het niet. Hier is hij: René De Haan met een vuile huiglaag. van Valentijnsdag, vuile huigelaar van uh, René, of, uh, ja, René uh, de Haan, hier op uh, CFM uh, Zandvoort. Een plaat uit de oude doos. Nou, we gaan lekker verder met platen draaien hier op CFM uh, Zandvoort. En uh, <laughs> die, die kunnen we nou <laughs> erachteraan draaien. Maar dat gaan we niet doen. Het is... Uh, nou, gaan we nou stoppen, of niet? Oh, gaan we nou missen? Oh ja, hier. Je loog tegen mij. Nou, die had ik erachteraan kunnen draaien. Nu valt aan. Dromen zijn droog hier op CFM van Zandvoort. Marco Borsato, plaatjes 023 573 0393. Steeds als ik je zie lopen, dan gaat het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 Bent, blijf in mijn slaap dan bij me, en als de zon weer gaat schijnen laat dan dat veel dat ik heb niet verdwijnen als je zou gaan neem je me. Ga door. Je bent een Mooi. Je ja, ga maar door, hoor. Ja, ja, kom maar. Een keer in de ja. Komen dromen, ja. dromen zijn we droog hier op CFM Zandvoort. Marco Borzato al een heel, uh, heel tijd uh, geleden dat deze plaat is uitgekomen. We hebben weer een aanvraag. En uh, ja, ja, dat is uh, van... Uh, van Edwin Klara. En Edwin Clara wil ook wonen. Ik krijg nog geen eens uit mijn mond. In ieder geval we'll Litouwers worden. We gaan draaien voor u. Voor jullie. Voor Edwin. Litouwers hier op CBM Antwoord. Hij is helemaal bekend, in de... helemaal bekend in Amerika geworden door uh, Zondag op Lubach. Hartstikke leuk. Hier is hij, ons enige echte lief uit Rotterdam. Geweldig dit plaatje.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 De Lekkersteerds hoor je hier op CFM Zandvoort. We lopen een klein beetje uit, maar dat maakt niet uit. Wil je plaatje aanvragen? Dat kan 023-573-0393. CFM Hotline. En uh, ja, het is uh, tijd... Uh, het is... Uh, nu hebben we het vorige week, kregen we hem niet te pakken. Maar we hebben hem nu eindelijk te pakken. En dat is hartstikke fijn. Kent u deze nog, dit plaatje? Daar word ik altijd heel erg vrolijk van namelijk. Als ik om me heen kijk, ik weet niet wat het is. Is, daar moet je zijn. En we hebben hem aan de telefoon, want we hebben hem gebeld. Goedenavond, Dries. Ah, goedenavond, man. Ja, ging vorige week even mis, hè? Maakt niet uit, maakt niet uit. We hebben je nu aan de telefoon. Ja, je hebt me nu aan de telefoon vanuit Kierberg. Dus je hebt een internationaal programma, want we zijn even in Oostenrijk twee dagen. Gezellig. Uh, heel gezellig. Jij zit in Zandvoort. Een hele goede vriend van mij... die woont ook in Zandvoort, Martin van den Perg. En Martin was altijd uh, die, uh, uh, chef van uh, restaurant... het zeepaardje op het uh, Remlandplein. Daar hebben we heel veel gegeten. En ja. uh, ik heb Martin ook gewaarschuwd van... nou ben ik eindelijk in Zandvoort op de radio. Dus zet hem even aan, Martin. Ja. Dus Martin luistert gezellig waarschijnlijk. Ja, die luistert nu, denk ik wel. Ja. Nou, gezellig. Ja. Gezellig, gezellig. Jij, doe, doe jij elke avond dit programma of één keer in de week? Eén keer in de week, elke dinsdag van zes uh, van, uh, tot acht. Leuk zeg. Ja. ja, zeker weten. Hey, Dries, uh, hoe is het met Gunther? Dat wil ik eerst even weten. Gunther die gaat stap voor stap uh, beter. Die heeft gerevalideerd in Amsterdam Noord. En die mag morgen naar huis... Dus hij is natuurlijk heel blij mee. Ja. En dan hoop ik hem uh, binnen een paar weken weer mee te kunnen nemen in het land. Momenteel loopt hij nog met een druk. Uh, Eerst was het zo'n rollatortje. Ze hebben hem geopereerd. Uh, ja. Hij heeft van die stalen pennen in de heup. dus uh, nou, Hij is 78, dus het is best wel uh, een ingreep. Ja. ja, want het is een energieke man, want hij danst altijd met je mee, hè? Ja, en dit keer danste hij iets te veel. Ja. Hij ging zo wild dansen met een dame een paar weken geleden. En die vrouw werd daar een beetje duizelig van. En, en, en die viel bijna om. En toen wou Kunter haar eigenlijk redden. Toen vielen ze met z'n tweeën om. Nou, die vrouw een uh, buil op haar hoofd. En Kunter die brak zijn huip. Ja. Dus ik schrok mijn eigen rot. Optreden gestaakt. Ambulance binnen, politie binnen. Ja, een hele toestand. Uh, uh, ja, op die leeftijd moet je geen uitbreken. breken. Dat nee. is flink. Nee, zeker. Maar ja, gelukkig gaat het uh, alweer stuk voor stuk weer beter. En uh, binnenkort uh, ja. danst hij weer uh, gezellig rond uh, op jouw gezellige muziek. Morgen naar huis. En dan uh, zo snel mogelijk weer uh, Kunter meenemen het uh, land in. Nou, wensen maar uh, nog veel beterschap. En uh, we gaan er gewoon vanuit dat het helemaal goed komt. Ja. Hey, uh, wat, uh, wat ben je aan het doen uh, daar uh, in Oostenrijk? Ik, ik ben hier aan het werk. Nou ja, momenteel niet. Ik heb net gewerkt. Ik uh, treed hier al een jaar of... Nou, dat doe ik alweer een jaar of 7, 8. En dan treed ik hier op in de IJsbar in uh, Kiersberg. En dan doen we morgenavond nog een optredentje in uh, Westerdorf. Dat is hier uh, 6 kilometer vandaan. Dus we vliegen hier steeds naartoe. Een aantal keren uh, in het ski seizoen. En dan treed ik hier twee dagen op. En dan gaan we donderdag uh, weer terug. En dan treed ik vrijdag weer in Nederland op. Dus het is eigenlijk een uh, soort... Uh, ja, uh, midweekje. Ja, want je bent wel altijd onderweg, hè? Ja, ik treed zoveel mogelijk op. Ik ben niet zo'n thuiszitter. En, uh, ik ben al 32 jaar onderweg. En ik vind het uh, nog steeds heel fijn om, uh, ja, om zoveel mogelijk optredens te doen. Dus er zijn maar weinig dingen waar ik uh, eigenlijk nee tegen zeg. Maar helemaal leuk. Deze man heb ik een jaar of acht geleden leren kennen. En die zei, ik heb een zaak in Kiersberg. er zit altijd vol met Nederlanders. Nou ja. Je wil het niet weten wat er net gebeurd is. Was het ons vol met Nederlanders. En ik heb hier een half uur gezongen. En dat was wel ja, weer heerlijk om te doen. Nou, helemaal geweldig. Hey Dries, uh, jij, uh, je hebt een single uitgebracht. Ik mis jou in mijn leven. Kan je daar meer over vertellen? Hoe, hoe dat is ontstaan? Dat is ontstaan omdat ik een foto uh, van mijn ouders had. Dat was een foto van Joop van Tellingen. Die inmiddels uh, overleden is. Ja. onze paparazzi die gaf me die foto, die heb ik aan een vriend van mij gegeven, dat is een schilder, Toon van Maurik, en die had er zo'n mooie schilderij van gemaakt. En toen ik dat eigenlijk thuis ophing, toen dacht ik, ik probeer eens een tekst te maken over mijn vader. Mijn vader was mijn grootste ja, fan, zou ik kunnen zeggen. Mijn promotor, en die, ja, die, die, die heeft mij zo enorm gesteund in het begin van mijn carrière. Dus daar heb ik een tekstje over gemaakt, op een melodie van José Feliciano. Nou ja, dat liet ik hier en daar om me heen horen. Iedereen vond dat uh, erg mooi. Ik heb al heel wat tranen zien rollen de afgelopen weken. Want een ieder die uh, misschien een van zijn ouders is verloren of beide. Dit liedje grijp je dan wel aan. Dus dat is inderdaad een single van mij geworden, ja. We gaan hem zeker zo meteen uh, draaien. Want ik ben natuurlijk ook benieuwd naar de, daar, ja, dat mooie nummer. Ik heb hem natuurlijk al gehoord voor de uitzending. Een heel mooi, uh, ja, klein, maar mooi, heel mooi nummer. Uh, Dries, um, wat ik heb gehoord, uh, er komt weer een real life show, klopt dat? Ja, er komt weer een real life show. Die zijn we momenteel aan het opnemen. En die komt dan weer op, we uh, ik RTL5, dat was toen ook, hè, de Roelvindjes. Ja. Uh, nu komt er eigenlijk een vervolg op Waarom je, waar je, in je eigenlijk ook meer even het leventje van mijn beide zoons ziet. Donnie, die kwam toen wat minder aan bod, maar die gaat nu uh, wat meer in beeld komen. Een beetje de. Laat men dan ook zien dat hun twee tegenpolen zijn. Dat is wel leuk. En uh, ja, mij zie je een beetje iets meer op de achtergrond als vader hun uh, begeleiden. En je ziet hun natuurlijk ook wel naar optredens van mij gaan. En ja, gewoon ons hele leventje wordt uh, gevolgd. Dat komt in april. Komen er dan uh, zeven afleveringen op RTL 5. Nou, dat is wel heel erg leuk, want ik heb er altijd met plezier naar gekeken. Dan heb ik liever uh, de roelfinkjes op televisie dan uh, Peter-Jan Rens. En uh, ja, geweldig dat het in ieder geval terugkomt uh, en dat het zo goed gaat met, uh, met de jongens, hè? Ja, gaat hartstikke leuk. Dave, die draait uh, volop. Die, uh, dat is onvoorstelbaar wat er met hem gebeurd is eigenlijk in twee jaar. En Donnie, die, uh, ja, die is goed aan het sporten en die is goed aan zichzelf aan het werken. En zolang ze het komen er ook wat dingetjes uh, bij hem op zijn pad... Hij, heeft een, uh, hij gaat een gastrolletje spelen in de serie uh, Nieuwe Tijden. Hij heeft een leuke fotoshoot gedaan. Hij heeft acteerles. En uh, ja, Don is uh, pas 19. Dus er kan nog alle kanten op. Hè. Ja, nee, zeker weten. En uh, ze doen het allemaal perfect. Ik denk dat wij jouw plaat lekker gaan draaien. En dan wil ik jou nog uh, heel veel succes wensen daar in Oostenrijk. Goed man, dankjewel. En um, ja. Groetjes in Nederland, vooral aan Martin van den Berg. En een uh, hele fijne uitzending nog. Ja, dankjewel. En uh, bedankt voor je tijd in je drukke schema. En uh, ik hoop je snel weer te spreken. Dank je. Oké, okay, Dries. Hoi. Bye bye. bye, bye. Soms loop ik zomaar door de straten. Wat in mezelf met jou te praten. Hoor nog je stem wanneer je zei, op tijd thuis. Je zei me vaak hoe ik moest leven, niet alles in de kroeg uitgeven. Dan belde jij me op en riep, kom toch naar huis. En kijk ik naar het schilderij van jou en mij, Dat ik voor altijd bij me hou. Waar ik ook ga Dan ruik ik weer die geur van thuis Jouw sterke arm weer om me heen Die onbezorgde tijd was mooi Die toen eens verdween Ik mis jou in mijn leven Ik mis jou nog elke dag Door wat jij ...mij hebt gegeven... ...kan ik nu aan je denken... ...met een lach... ...ik mis jou... ...we leven. ...ik mis jou... ...nog elke dag... ...door wat jij... ...mij hebt gegeven... ...kan ik nu aan je denken... In dingen waar ik zo van hou, herken ik heel vaak iets van jou. Soms is het net of jij hier nog heel even bent. Mooie momenten zijn er vele, die ik met jou niet meer kan delen. Daar raak ik heel mijn leven nooit echt aan gewend. Jouw wijze raad, die ik toen niet aannemen wou. Vertel ik nu mijn kinderen, waar ik veel van hou. Of ik jou ooit nog terug zal zien, dat zou ik echt niet weten. Maar één ding weet ik zeker, jou zal ik nooit vergeten. Ik mis jou.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 mij het gegeven, kan ik nu aan je denken, met een la. Wat een mooi nummer, Dries Roelfink hier op je radio. Ik mis jou in mijn leven. Hartstikke gezellig dat hij even tijd voor ons heeft vrijgemaakt in Oostenrijk. En wat een wat een topper. En ja, Martin, nog even leuk dat je luistert. In ieder geval, het is nog steeds CFM in de avond live. We zijn alweer aan de laatste minuten gekomen van deze uitzending. Het was gezellig, het was leuk. Volgende week zijn we er drie uurtjes. Een uurtje langer vanwege de carnavalsuitzending. We hebben een bomvol uitzending. We hebben Mike Daner te gast hier in de studio. Hij komt naar de studio, dus gezellig. We hebben Dick Tracy in de uitzending. We gaan natuurlijk praten over carnaval. En we gaan ook veel hits draaien. Natuurlijk ook normale muziek, maar ook... Carnival En we hebben Dominique van Utopia in de uitzending. En nog veel meer. Want uh, ja, we hebben echt een bomvol uitzending. Dus daarom gaan we volgende week een uurtje langer door. Dus uh, ga lekker luisteren vanaf 6 uur volgende week. Dinsdag zijn we natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En ik zeg tot volgende week. Hou onze Facebook in de gaten. Zet hem in de avond live. Of uh, uh, in ieder geval plaatjes aanvragen kan u ook doen. Voor uh, volgende week. Carnavalsplaatjes vooral. En we gaan nog, uh, heel veel van, u, u gaat nog heel veel van ons horen. In ieder geval komende dagen. Week. In ieder geval komende week. En uh, komt helemaal goed. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik zeg tot volgende week. Bye bye. Zwaai, zwaai. Nog fijne Valentijnsdag. Geniet van het leven. Dit is Alles is Liefde van Bluf. Tot volgende week. Doei, doei. Just for the